In Marokko zijn bij een busongeluk zeven doden gevallen en veertien mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde vanochtend in het zuiden van Marokko. De bus was op weg van Meknes naar Ouazazate. De route staat bekend als een van de gevaarlijkste wegen in Marokko. De bus vloog uit de bocht. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk, zegt het Marokkaanse ministerie van Transport. Rotterdam zegt dat de aanpak van woninginbraken, overvallen en straatroven werkt. Vooral de kans dat een dader voor een tweede keer een roofoverval, straatroof of woninginbraak pleegt is afgenomen. Dat komt doordat daders na een eerste misdrijf extra in de gaten worden gehouden en thuis worden opgezocht.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het al 25 jaar. En jij beleeft het. het ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We hebben nu u. ZFM luncht. Oh ja, we weten het. Het is 1 uur en dan. Uh... <totstuken> <totstuken> <totstuken> <totstuken> ja, hart, Leuk dat jullie er allemaal zijn. Daar mag ik mee beginnen. Leuk ook, dat ik er ben. <totstuken>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 Dames en heren, het strand uitstappen allemaal. De bus was te En Ineens waren we die zijkant gaan werken. Ken je dat? We moeten naar kant. Dus ik heb er een groot redder, maar ze staan een bus. Rob maar op, ik blijf zitten. vandaag. heb ja, me de volgende dag netjes afgemeld bij de HTM. Ik denk van het gezeg van het gewerkt af. Want ik denk vanwege dat ik al lopen ziek hoef het hele systeem niet in de war te lopen, kennen ze dus een andere chauffeur opzetten. Ik had het nooit om te doen. Ik vertel op het hoofdbureau dat verhaal, weet je wel, ze kwamen niet meer bij. Ze lagen in een coma daarin. Kreeg ik nog een kans. <lacht> Hebben ze me op de tram gezet, komt hij van mijn route afwerken.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 Ik ah, ging, uh, ging dagje of drie goed op die tram, jongen. Maar de vierde dag, weet je wel, toen ik daarop werkte... sta ik gewoon uh, s'morgens, weet je wel, mijn pakje broodpet op. Op grijze jasje, een grijze broek, grijze beroep. Ik sta op de bus te wachten om met de bus naar mijn tram te gaan. GELUIDEN. Er staat zo'n aardwerf naast mij en die zegt, hé, nee, goh, wat leuk, meneer. Ik zeg, wat? GELUIDEN. Ze zegt, mijn zoon zit ook bij de marine.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 Ja, Tony Orlando met uh, Dawn. En ze hadden nog een leuke hit. Dat was deze. Daar nam je zo'n een lintje mee. Het, uh, een hele grote boom stond er ergens. En uh, bondje dat lintje er nog mee. I'm coming home, I've done my time. 70. Eind jaren 70, dat is een beetje denk ik. Hè? Ja, ja toen was het was ook nog wat rustiger op de weg. Had je nog niet zoveel files? Had je geen traffic jams? Zeg, bij de marine hebben ze daar niet eens wel last van. Een zeeman in de file op zee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Een wereldwijde uh, infarct, zeg maar. Een worldwide traffic jam. Wat het verkeer betreft dan hoor. Ik, ik breek er even uit, luisteraars. Vindt u het goed? Ja, gisteren Koningsdag en geen Queensday, maar vandaag wel Queensday. voorstellen luisteren dat je op een dag zo wel zegt van ik wil er even uit mensen I got to break free nou, dat verder die Mercury natuurlijk ook van Queen hè? ja ik zei het al gisteren koningsdag vandaag Queen's Day Queen met I want to break free lekker hè nou als je het niet lekker vindt dan ga je gewoon eh, om noodhulp vragen SOS en dan word je geassisteerd door ABBA. ABBA, ja. Nee hoor, dat meen ik niet. Ik vind het een geweldige groep. Nog steeds.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 Stabiel lenteweer, nou, dat zit er voorlopig niet in. Tot zover het weerbericht van Zier en Zandvoort. Zandvoort lunch. We zijn weer volledig geïnformeerd luisteraars. Mijn zoon Sven Duif uh, heeft een mooi nummer opgenomen. Het gaat over uh, ja, de oorlogssituatie, dan met name met betrekking tot jonge kinderen... die daar uh, massaal slachtoffer van zijn overal ter wereld... Door de organisatie Masterpiece, die zich bekommert, net als bijvoorbeeld uh, War Child, uh, om het leed van kinderen, uh, heeft Sven een liedje gemaakt voor Masterpiece. En het uh, klinkt zo. En Sven treedt nu op onder de naam Sven Davis. Het liedje kunt u op iTunes downloaden. Het komt ten goede van uh, Masterpiece, die zich bekommert, ik zei het al, om uh, kinderen overal ter wereld die lijden onder het oorlogsgeweld.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 And we deserve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 It is a... Family Why can't we Disagree Ja, Sven Davis Dat is een artiestennaam En hij heet natuurlijk Sven Duijven dat is mijn zoon en ik ben daar trots op En hij zong uh, Calling for Peace Want zo heet het nummer Another Day is ook een mooi nummer Day. Je hebt gezongen door Buckshot La Fongue. Thinking about tomorrow Wishing things clear. No need to rush I ain't gonna worry Any moment of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 forward to another day day of living without you I can't stand living without you No, no, no. Just another day I can't stand living mooi you I nog oh, een lekker swingend nummertje. Only you know and I know. Dat is uh, Dave Mason die dat voor ons zingt. We gaan wel langzaam naar de klok van uh, twee uur, luisteraars. Uh, dit is Zierwem Lunst. Mijn naam is Cheryl Dijven. Uh, uh, nou, blijf gewoon lekker luisteren naar uh, Zierwem Zandvoort. Dave Mason, only you know and I know. Wel, uh, alleen u en ik weten ervan. Nou, een uh, liedje draaien van uh, Raad is van wie. Ja, the guess who. We gaan klappen voor de Wolfman. Clap voor de Wolfman.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 Oh, you thought she was digging you, but she was digging me. <laughs> Clap for the wolf man. He gon' rate your record high. As long as you got the curves, baby, I got the ankles. Clap for the wolf man. You gon' dig in till the day you die. It's all according to how your boogaloo situation stands. You understand? Clap for come Gisteren van de dag wens ik u de liefde om u heen. Want we moeten met z'n allen leven op deze planeet. Dankzij Roger Glover. De Glover and guests. En dankzij die, die gasten voelen wij ons uh, op het topje van de wereld, luisteraars. Ik wens u een hele fijne dinsdag nog. Dank voor het luisteren, allemaal weer. En uh, ik ben er uh, donderdag weer, uh, s'avonds tussen 10 en 12 uur, uh, tussen app en vloed met mooie, rustige ballads. Tot donderdag en geniet nog even van de dag. Hè. There is everything i want the world to be is now coming true especially